...vooraan erbij zit. En hier zie ik een groepje achtervolgers. Met Robert Geesink, met Bouke Mollema zit Kruiswijk daar ook nog bij. Die proberen aan te sluiten. Even kijken. Nee, het is niet uh, Kruiswijk. Het is uh, Laurens ten Dam die daarmee uh, uh, danst op de pedalen. En zij proberen dan aan te sluiten bij dat eerste pelotonnetje. Maar wat heb je dan een krachtenverspeeld? Je kunt er beter bij blijven zitten op het moment dat het nodig is. Nog steeds de ploeg van Sky. Vier mannetjes daar voorop. Drie helpers en natuurlijk Bradley Wiggins. Dat kijk ik naar nou even. Daarnaast, even zien hoor, wie is daar die daar nog naast rijdt? De man van Radio Shack, eh, Martinez die daar uh, mee... Uh, nee, dat kan helemaal niet, dat kan helemaal niet. Het is uh, Kleuden die daar mee klimt, die uh, klimt mee met de besten. Het is begonnen daar vooraan in het peloton. En Joris, wat zie jij? Ik zie Seurensen, de Deense ja-knikker. de man die zo mooi kan afzien. Gisteren was zijn ploegenoot kroon in de aanval. Vandaag neemt hij de onheur zwaar. Het is geen mooie renner. Hij heeft van die grimassen op zijn gezicht als hij pijn leidt op de fiets. En dat doet hij nu. Hoewel het nu even naar beneden gaat in die klim. En zo dadelijk komt er nog zo'n stukje. Het zijn van die kleine afkoelingsmomenten, Maar dan komt die slotfase met die stukken waarin het veel en veel steiler is. Steurensen in een kansloze strijd. Want daarachter gaat het gevecht tussen de twee Engelstaligen be beginnen. Tussen Evans en Wiggins. En weer een slechte dag voor Robert Geesing en Bauke Mollema. Want zij moeten toch echt los hoor. Je ziet ze daar vechten op de achtergrond. Philippe Gilbert zijn ze inmiddels voorbij gereden. Maar Gilbert doet natuurlijk niet mee op zo'n aankomst. Thomas Verclair moet eraf. De gele trui moet lossen bij Jurgen van der Broek. Die zit dus ook al in de achtervolging. De gele trui is eraf. En dan kijk ik verder naar voren. En dan zie ik dat groepje met die mannen van Sky. Betekent wel dat Van der Broek dichtbij komt. Hoor. Dat hij wel weer terugkomt in de buurt van het echte peloton. In de buurt van de favorieten. Cancellara op, ja, op leven en dood rijdt hij echt naar boven. Hij wil zijn gele trui natuurlijk verdedigen. Maar dat gaat hij niet redden. Want het is nog 4,7. 7 kilometer. Alles bij elkaar en de zon staat in het gezicht van de renners. Ze kijken tegen de zon in en die brandt dan toch wel hard hoor, na 195 kilometer. En dan ook nog het gevoel dat het vanaf hier eigenlijk alleen maar steiler wordt. Gemeener. Het is een klim die ze niet kennen, hoewel ze hem wel verkend hebben. Mollema was hier, Kruiswijk was hier. Ze hebben hem getest. Maar voor Rabobank ziet het er allemaal sinds 24 uur zoveel anders uit in deze ronde van Frankrijk. Zoveel minder florissant. De stemming is in de ploeg is goed, maar de klassements- Aspiraties zijn toch de kast gegaan. Gisteren al een beetje. En nu definitief. Wat gaan Wiggins doen? Wat gaat Evans doen? Wat gaat er gebeuren in de laatste vier kilometer van deze etappe? De Witte Trui gaat er ook al af. TJ van Garderen. Hij was trots op die witte trui. Voormalig renner van Rabobank. Die nu bij de ploeg van, van Cadel Evans rijdt. Maar hij moet ook lossen. En ik kijk naar die gele trui naar Fabian Cancelara. Natuurlijk is daar aandacht voor. Voor de strijd van Cancelara. Die hier zijn gele trui waarschijnlijk gaat verliezen. Even kijken wie daar verder nog allemaal bij rijden. We zien Chavanel die daar nog probeert aan te sluiten. Basso moet lossen, zegt maar. Basso, Nibali is dus ook al een luxe knecht kwijt. Basso, voormalig winnaar van de Giro, kan tempo hier niet bijbenen. Wat een slagveld is het in die beklimming. En ik kijk even naar voren. Ze hebben nog vier kilometer te rijden met dat peloton. Dat peloton dat zoeft langzaam die berg op. Het asfalt is mooi, hoor. Ze hebben er veel aan gedaan om er niet een typische Vogese klim van te maken. De mensen langs de weg staan vol spanning in de verte te kijken. Want daar komt het aan. De eerste grote slag in deze ronde van Frankrijk. De eerste strijd tussen de mannen in het klassement. Wiggins, Evans, maar ook die gevaarlijke Dennis Menchoff. Pas op, want hij zit vast. Heel stilletjes, heel sneaky. Daar ergens op de tweede of derde rij te wachten tot er een slag geslagen moet worden. Frank Sleck moet ook lossen. Frank Sleck gaat er ook af. Ja, deze berg, La Planche de Belfië. Het is een groter slagveld dan we misschien wel verwacht hadden. Want er werd door sommige mensen gezegd. ze wachten misschien wel tot de laatste kilometer voordat ze gaan aanvallen. Maar het is die ploeg van Bradley Wiggins. die het hele zaakje aan fladder trekt. Wiggins natuurlijk, Prins heerlijk in het wiel. Evans zit er nog bij. Nibali zit er nog bij. En daarachter dus allemaal slachtoffers. De gele trui eraf. en dus zojuist ook Frank Sleck eraf. Joris, jij, jij ziet. nou ja, vooruit zie jij ongetwijfeld hoe stijl die. Klim is. Ja, die, stem, die, die, die klim wordt steeds steiler. Het wordt steeds gemener hier. Ze noemen het de mini d'Huez en ik kan me dat voorstellen. Het is niet een echte gelijkenis, maar ergens zie je ook wel overeenkomsten. Die bochten en dan weer die steile stukken omhoog. Het is, doet pijn aan de benen van die mannen. De mannen die al een week gekwetst zijn door deze ronde van Frankrijk. In al dat sprint, valgeweld, in de regen, al die problemen die ze hebben gehad. En nu gaat het gebeuren. Nu gaan ze omhoog met z'n allen. In een steeds kleiner wordend eerste peloton. Carponi lost. Goed in de Giro. Nu moet hij gewoon loslaten. Samuel Sanchez lost. Zubeldia die rijdt daar nog vlak voor. Die lost ook. Even kijken wie daar nog meer bij zit. Maxime Monfort. Het groepje wordt kleiner en kleiner. Er zijn nog maar tien man over eigenlijk. Een beetje de grote namen. Die zijn over. Die zullen gaan strijden hier over wie het straks de gele trui gaat overnemen van Fabian Cancellara. Even kijken hoor. Het is Monfort en Zubeldia die proberen weer terug te rijden. En Sanchez met de moed ter wanhoop. De Olympisch kampioen nog even in Londen. Dan uh, moet hij zijn titel weer gaan verdedigen. Maar hij uh, moet er in ieder geval af. En ik kijk in het gezicht van Bradley Wiggins. Ach, wat rijdt hij gemakkelijk omhoog, zeg. Hij tekent nauwelijks. Bradley Wiggins, de Engelsman. Jongens, jij bent er weer afgegaan. Wat zie jij nu? De, de, ja, de verhalen over deze klim, wilde ik zeggen. Die zijn echt niet heel erg overdreven geweest. Want hij mag er wezen. En hij gaat toch echt voor een grote klap. Nu echt zorgen in de ronde van Frankrijk. Die net een weekje oud is. Wiggins, Evans. De namen die van tevoren werden verwacht. Die laat. Die laten zich hier zien. Die laten zich nog niet foppen. En die gaan de rest, denk ik, een klap toedienen. En wat is het dan vervelend? Want het zijn natuurlijk ook twee mannen die goed een tijdrit kunnen rijden. En met ingang van volgende week gaan we in totaal 101 kilometer tijd rijden in deze ronde. Het komt de spanning niet ten goede. Hopelijk komt er nog een klimmende verrassing. Misschien wel in deze slotfase. Hij heeft gewoon de sterkste ploeg hier in deze etappe. Bradley Wiggins, Richie Port en Christopher Froome. Dat zijn de mannen die op kop sleuren voor Bradley Wiggins. En zo zagen we dat ook in de doof. En iedereen was verbaasd over wat daar allemaal gebeurde. Hoe die ploeg heerste. Toen werd al gezegd, Bradley Wiggins is de topfavoriet voor deze ronde van Frankrijk. Cadel Evans zal eerder in zijn eentje komen te zitten. En dat blijkt ook wel in deze etappe. En we hebben weer oog voor Fabian Cancellara. Die daar moeizaam omhoog gaat. En daarvoor ziet dat het bord van de drie kilometer opdoemt. Hij ziet ook nog Frank Sleck ziet daar wegrijden. Maar wat een achterstand, wat een verschil is het al met de kop van de wedstrijd. Nibor, Nibor. Jouwali daar uh, nog uh, in het wiel van Cadell Evans. Uh, Wiggins zit daar nog, Prins Heerlijk. En dan ben ik benieuwd wie daar verder nog allemaal zitten. Joris, wat zie jij? Ik zie even niets, tenminste niets waarna jij vraagt. Omdat ik besloten heb zometeen te gaan kijken hoe het is met Robert Geesink. Met andere woorden, het, het is even wachten. Het is net als gisteren en toen leverde dat alleen maar slecht nieuws op. Toen was het 3.31. Daar kwamen nog 20 strafseconden bij. Echt waar, echt gebeurd. Wegens steren achter de ploegleiderswagen. Alsof niemand anders dat gisteren deed. In die krankzinnige slotfase. Naar Mets. Maar nu is het dus ook weer slecht nieuws wat betreft Robert Gezing. We gaan weldra de schade opmaken. Dennis Menshoff zit ook nog gemakkelijk daar in die groep. Met Nibali, met Wiggins, met Evans. Dat zijn de grote favorieten die hier nu omhoog rijden. En wat is dat groepje toch uitgedund, zegt. Er zit ook nog een van de Fransen bij. Ik denk dat het Pierre Rolland is. Een van de mannen uit de ploeg van Thomas Voeckler. Rolland vorig jaar winnaar op Alpe du West. En uh, ook uh, goed in het algemeen klassement. En er werd van gezegd die Pierre Rolland. Die zou ooit wel eens een keer de Tour kunnen gaan winnen. Komt allemaal misschien nog wat te vroeg. Maar hij rijdt in elk geval nog mee in het spoor van dat treintje van Team Sky. In het spoor van Christopher Froome en Richie Port. Die Bradley Wiggins op sleeptouw nemen. Het lijkt daar een beetje af te vlakken. En dan zien we dat Brajkovic weer dichterbij kan komen bij dat groepje. Want Brajkovic heeft daar moeten lossen. Even kijken. We gaan weer naar voren. En nu kan ik ook zien wie er nog meer bij zit. Rijn Tara mee zit daar ook nog bij. De man van Kofidis, daarvan weten we dat hij goed kan klimmen. Hij zit daar dus bij, dan hebben we de samenstelling... Richie Port, Christopher Froome, Bradley Wiggins, Dennis Menchov. we hebben Cadell Evans, we hebben Nibali... we hebben waarschijnlijk die Pierre Hollande en Rijn Tarameh. Dat zijn de mannen aan de leiding in deze etappe... met nog 2,4 kilometer te koersen. Achter dat groepje zitten onder meer Scarponi, Dan Martin... dan weer even niks, dan komen er wat basken... dan komt er een heel goede Kanselara naar boven stomen. Die zit een minuut achter de eerste groep. Dan wachten we nog steeds op dat oranje. Daar komt wat langs van Movistar. Daar is Jurgen van der Broek. Die heeft nog een goede snelheid te pakken. Horner voert een groepje aan met Frank in. En Veukler en Peter Velies erachter. En dan Mollema. De eerste Nederlander. Op, laten we zeggen, 1 minuut 20 van de eerste groep. Maar we blijven staan. Mollema ging goed. Met die ellebogen ingepakt. Maar waar, waar, waar blijft Robert Geesink? Jongen, jongen, jongen, wat vallen er dan weer klappen. En is de schade van die valpartij van gisteren dus veel groter dan we hadden gehoopt. Dan de mannen zelf ook hadden gehoopt. Want gisteravond nog, uh, toen waren ze toch redelijk vrolijk nog aan het diner. Toen bleek het allemaal wel mee te vallen. Of leek het allemaal wel mee te vallen met de fysieke schade. Maar ja, dan word je de volgende ochtend wakker. En dan ga je zo'n planche de Bel 4 op. En dan gaat het allemaal niet goed. Robert Geesing in zicht, Joris. Een minuut of twee is de achterstand van Geesing. Nou, het ligt niet aan zijn instelling echt niet. Hij geeft weer alles. Er hangt speeksel uit zijn mond. Hij glimt van het zweet. En hij zit in een tamelijk grote groep. Met dus de besten van de rest en enkele goede verliezers erin. We rijden daar nu heen. We zien daar achteraan Alexander Wienokourov zitten. Laurens ten Dam zit erin. Kuczynski. En Geesink zakt nu wel naar de laatste wiel van dat groepje. Dat is geen goed teken. Rafael Vals van Vacansoleil klimt wat makkelijker naar boven. Geesink heeft een heel moeilijke dag. Andermaal in de ronde van Frankrijk. Pierre Rolland moet er nu ook af bij de kopgroep. Bij het eerste gedeelte van dat pelotonnetje dus. De man op wie de Fransen hun hoop hebben gevestigd. Maar hij kan het tempo niet bijbenen op die lastige, onregelmatige klim. Zit in het wiel van Zubeldia. Zubel Zubeldia, de man van Radio Shack die er nog bij zit. En dan kijk ik weer naar voren en dan zie ik gewoon weer dat Skytreintje. Ja, het is er nog maar eentje nu die tempo maakt voor Bradley, voor Bradley Wiggins. Die zit dan prins heerlijk in het wiel. En wat ziet die man er rustig? serrein bijna uit. Hey, Menchoff moet lossen. Dennis Menchoff of laat los daar. Geesink Gezink laat ook bijna los op het moment dat Menchhoff dus los uit de eerste groep zit Gezink in het wiel van Ten Dam te vechten te knokken. Achter hem zit TJ Van Garderen, de drager van de witte trui, voor hem een stukje Winocour of de veteraan uit Kazachstan. Gezink met het hoofd tussen de schouders met een heel licht verzet met die dunne beentjes die alweer gekwetst zijn in deze eerste week, die eerste oneerlijke week. Gezink had zoveel zin in deze ronde van Frankrijk. Eindelijk zou hij het hier gaan waarmaken. Maar wederom is hij de pech tegengekomen. Ze hebben hier het laatste stuk speciaal geasfalteerd voor deze tour etappe om ervoor te zorgen dat La Planche de Belleville in de toekomst dezelfde ja grootheid wordt genoemd als alle andere aankomstenbergen op. De wet wordt schamperend over gedaan. Wat moet je nou met zo'n bergje van duizend meter hoog? Maar toch hier vallen klappen hoor. We kijken naar de kopgroep. Vijf man zijn er nog maar over. Christopher Froome aan de leiding. Dan Wiggins in het wiel. Tarame zit erbij. Nibali zit erbij. En Evans daar achter een groepje met Zubeldia, Roland. Rodgers van Sky en Dennis Menchoff. En daarachter, op 1 minuut en 7 seconden, de groep met de gele truitdrager Fabian Cancellara. En verder achter Robert Gezink. Gezink moet nog 1900 meter omhoog. Dan is deze kwelling voor hem voorbij. Hij zit in het wiel van zijn trouwe knecht Laurens Ten Dam. Die kijkt om. Maar Gezink moet Van Garden en u tussen laten. Helemaal achteraan dat groepje. Dat groepje met verliezers op deze dag. Waar Gezink dus andermaal tussen zit. Ook met de Kroaat Kizerlovski van Aseng in het wiel, maar het wordt allemaal minder, want het groepje breekt. De besten van deze verliezers rijden weg voor Robert Gezink. Ten Dam kijkt om en roept Gezink: kom Robert rijd door, sluit aan. Nog 1700 meter en je bent er. Wiggins gaat sowieso de grote winnaar worden van deze toer-etappe. Of er moet nog iets geks gebeuren in die laatste kilometer. En we weten het, vanaf 500 meter, 450 meter voor de streep, dan wordt het 28 procent. Dan wordt het idioot omhoog grijgen, de stijlste toeraankomst ooit. Maar Bradley Wiggins staat op 7 seconden van Fabian Cancellara en het algemeen klassement. En hij zou wel eens de dubbelslag kunnen gaan slaan hier. En de etappe winnen en dan uiteindelijk dat klassement pakken. Of laat hij de etappe aan Christopher Froome, de man die vorig jaar in de Vuelta ook al zo hard voor hem werkte en uiteindelijk ook verrassend hoog eindigde in het klassement. Daar rijden ze. Evans, Nibali, Tarame, Wiggins en Froome. En erachter Zubaldia, Roland, Rogers en Menchoff. En verder achter Fabian Cancellara En nog verder erachter Bauke Mollema, Robert Gesink. noem ze maar op. Wat een slagveld hier. Geestink lijkt zichzelf iets hervonden te hebben. Gaat nu over Basso heen in het wiel van Tendam. Die doet geweldig werk voor wat het waard is voor het klassement van Geestink. Nee, dat is het niet. Het gaat om de moraal. Robert Geestink moet de moraal hervinden. Moet herstellen van die klap van gisteren. En dan komt deze etappe wel heel ongelegen. Een etappe die je misschien wel op het lijf leek geschreven. Maar vandaag, en dat werd vanmorgen al bij Rabobank gezegd, is het overleven voor de ploeg. Gio. Kedel Evans is de man die aanzet. En uh, hij krijgt uh, Christopher Froome in zijn wiel. En Bradley Wiggins die zit daar dan rechts naast. Nibali zit daar nog bij. Het is Tarame die moet lossen. En het is Cadell Evans, de man die we vanmorgen hebben gespeeld voor de etappenoverwinning. Want hij heeft het al vaker laten zien. Maar daar komt Wiggins, daar komt Wiggins. Op dat verschrikkelijk steile stuk. Wiggins rijdt weg van uh, Evans. Wiggins slaat een gaatje. En dan, nee, het is helemaal niet Wiggins. Wacht eens even. Het is, uh, het is uh, Froome die daar uh, weg rijdt. We vergissen ons even. Christopher Froome die rijdt gewoon weg bij Cadell Evans. Wat doet hij dan toch knap, zeg. Vorig jaar dus in de Vuelta. Enorm goed. En nu rijdt hij gewoon weg bij Cadell Evans. Het zou toch wat zijn, zeg, als hij hier gaat winnen. Cadell Evans daar met Bradley Wiggins in het wiel. Maar uh, die uh, zal alles alleen moeten doen, Cadell Evans. Vroom nu op de laatste te zijn. Nu komt hij over de streep. En ik was die staan op. Wat een mooie overwinning voor Christopher Vroom. Evans tweede. Bradley Wiggins derde. Wat een finish hier, zeg. En wat een aankomst hier. La applaus de Belphine. Ik zou zeggen, de komende jaren, al Tijd hier naartoe in de Tour de France. Want hier worden de verschillen gemaakt. Joris bij Gezink. Het is een prachtklim, Gio. Inderdaad, Gezink zit nu in dat dalende stukje. Hij moet nog een kilometer, met andere woorden. En dan komt ook hij op dat krankzinnige stuk... nog altijd in het wiel van Tendam. Achter Gezink zit Basso. En Gezink strijdt, net als gisteren... een strijd tegen de klok. Meer is het niet. Zijn klassement is naar de vaartjes. Nu moet hij overleven. En nu moet hij ook dat superstijle stuk nog open. Gio, zijn er al meer binnen? Ja, er zijn al meer binnen... Hoor. Ik kijk nu eventjes wat er nu allemaal nog binnenkomt. Maar uh, we gaan eens dus even de uitslag geven. Christopher Floen is dus op de eerste plek. 1 seconde erachter. Kedell Evans. Dan Bradley Wiggins op dezelfde tijd als Evans. Maar dat betekent wel dat Wiggins gewoon de gele trui overneemt. Van Fabio Cancellara. Dan uh, Nibali op 6 seconden. Rijn Tarame op 19 seconden. Dan uh, even kijken hoor. Dan kijken we naar wat erachter zit. Want dat krijgen we nu binnen. Tarame hadden we gehad. Zubeldia, Roland, Brajkovic en Mensjof. Mensjof verliest 5 50 seconden maar liefst. zeg. Wat een tik en ik kijk nu de weg af. En je ziet iedere keer nog renners binnenkomen. Ze komen hier als dooie vogeltjes over de streep. Wat een aankomst is dit. Je ziet ze gewoon echt alsof ze de muur op klimmen. Zie je ze in de verte aankomen op dat laatste stukje. Die laatste 100 meter die nog enigszins te doen zijn. Samuel Sanchez over de streep. Puffend de Olympisch kampioen. En daar komt Fabian Cancelara. Fabian Cancelara komt daar over de streep. En het verschil is inmiddels al 1 minuut. En 42 seconden. Cancelara verliest 1,50. Joris. Nog 250 meter. En dan is ook de kwelling van Robert Geesing voorbij. Hij leidt nu het groepje aan. Hij houdt de eer hoog. Met een dam naast hem nu. Daarachter zitten onder meer Coppel, En Basso. Vorkanov. Marzano. Maar daar gaat het allemaal niet om. Het gaat om Geesing. Die nu omhoog gaat. Schokschouderend. Wat heeft hij het zwaar. Wat heeft hij het moeilijk. En hopelijk kan hij later deze ronde van Frankrijk het nog recht gaan zetten. Gio, daar komt hij aan. Ik kijk ook naar de binnenkomst van Bouke Mollema. Want. Die zit ook nog in een groepje. Terwijl we middels Jurgen van den Broek ook al op behoorlijke achterstand hebben zien binnenkomen. Daar komt Mollema. Verschil 2, 19. En dan kijk ik nog even verder van die weg. Want uh, ik ben benieuwd waar Robert Geesink dan zit. Hij zit nog steeds ja, achter die muren, Dat stuk waar je ze gewoon ziet ploeteren om boven te komen. Wat een onvoorstelbare ja, slagveld is dit. Wat, wat, een, wat een veegpartij is dit geweest van die mannen van Sky. Even kijken hoor. We gaan weer kijken wie er verder binnen zijn. Sanchez dus op 1-1. Als je toch kijkt naar mannen met wie we rekening hadden gehouden in het klassement. Frank Schlek op 1.09. Dan Daniel Martin Ja, die hadden we hier ook verwacht. Hier komt trouwens Robert Geesink. 2.52. Komt hij over de streep. Even kijken. Samen met Laurens ten Dam. Hij verliest dus ongelooflijk veel tijd, Robert Geesink. En dan kijken we weer eventjes naar het scorebord. Cancellara dus op 1.52. Ja, dat weten we. Hij verliest de gele trui. Het klassement voorlopig. De eerste vijf in het algemeen klassement. Bradley Wiggins, dan uh, tweede Kedel Evans op 10 seconden van Wiggins. Vincenzo Nibali, derde op 16 seconden. Dan Rijn, Tarame. de man van Kovidis, 32 seconden erachter. En Dennis Menchoff op 54 seconden. Nu al is het klassement gemaakt, nu al heeft het zich allemaal afgetekend... op die allereerste klim in de Vorgezen. Waar sommige mensen dus een klein beetje lachen erover deden. Maar het lachen is te snel vergaan, want wat een ongelofelijke slag was het hier... met Christopher Froome als etappenwinnaar. Bradley Wiggins als de nieuwe leider in de klasse met Steven Dalenbout. Bij Bouken Mollema. Bouken, hoe um, zwaar was deze klim, deze slotklim? Ja, vandaag heel zwaar. Het was uh, ja, gewoon heel lastig. Ja, ik was gewoon uh, nog, niet, nog niet super van uh, die volgister. En dan uh, onderaan dan zaten we ook nog op een gaatje... om dat Leipheimer uh, in die afdaling een gat laat vallen... Ja, dan begin je, al, begin je al slecht eigenlijk aan de klim. En, uh... Dan moest je nog dichtrijden. Is dat nog gelukt voor die klim? Nee, eigenlijk niet. We, kwamen, we bleven een beetje op 50 100, of 100 meter hangen. En op zich, ja, niet. het is meer dat je een kleine inspanning al hebt gedaan voordat je aan die klim moest doen. Dus dat, uh, dat was jammer. Maar goed, ik denk, uh, ja, we waren gewoon niet goed genoeg vandaag. En heeft dat dan alles met die, met die valpartij en met die verschrikkelijke dag van gisteren te maken? Ja, dat speelt zeker mee. Ik denk, uh, ja... Het is nooit lekker om te vallen natuurlijk. En, uh, weet je, ja, ik, ben, uh, ik ben overal geschaafd. En dus dan uh, ja, ben je wel redelijk stijf. En het zit natuurlijk nog wel uh, in je lichaam. Wat, wat, wat kun je zeggen over de rest van de dag van vandaag? Want een dag na zo'n valpartij leer je altijd wat meer over hoe ernstig het was. Kun je daar iets over zeggen nu? Nou ja, volgens mij ik ik nog meer dan twee minuten. Dus ja, dat, uh, twee minuten 19. Precies, dus dat uh, is natuurlijk heel veel. Dus ik denk, uh, ja, ik denk dat het... Uh, Even ja, moeten kijken en de plannen misschien moeten bijstellen. Ja, want voor zover je nog klassementsambities had... dat is dan nu wel de kop ingedrukt, lijkt mij. Of ben ik al te negatief? Ja, nou ja, goed, je weet nooit uh, hoe je nog tijd kan winnen ergens natuurlijk. Maar ik denk alleen volgen, dat, uh, dat gaat niet genoeg zijn nu. Dus ik denk wel dat, uh, dat we als, ja, in de avond moeten gaan... en hopen zo uh, wat tijd terug te pakken. Dat is de plannen bijstellen. Dat is hoe deze Tour nog uh, een succes zou kunnen worden. Ja, dat denk ik wel. En natuurlijk als je, ja, ik denk als Goed van herstellen de komende dagen, dan, dan zijn we gewoon weer goed. En dan, uh, ja, dan uh, hopelijk zit er nog een dag succes in. Dan. Dankjewel, Bouke. De consequenties van deze klim etappe. We zouden bijna vergeten dat er een derde set nodig bleek te zijn in de vrouwenfinale op Wimbledon. Gelukkig houdt Marcella dat voor ons bij. Marcella ja vier games gespeeld in die derde set het staat twee gelijk het is echt een hele leuke finale geworden het werd ook wel weer eens tijd hoor bij de vrouwen want de laatste drie setters op Wimbledon werd gespeeld in 2006 Amelie Morresmo won toen op het nippertje in drie sets van Justine Henne en de jaren daarna Venus Williams Venus Williams Serena Williams twee keer Petra Kvitova wonnen allemaal hele makkelijke twee setters hun finale dus dit doet het vrouwentennis op Wimbledon weer goed kijken nu naar een belangrijk punt dertig gelijk lange rally voorhand de lucht in van Radwanska. En ze vecht zich weer terug in die rally. Die bal valt voor de baseline in. Voor Hent Radwanska. Voor Hent Williams. Die is weer naar achter. Die durft niet door te slaan. Nu wel. Langs de lijn. En weer komt die bal terug. Radwanska. Wat kan ze toch lopen? Kiest weer de goede hoek. Maar dan is die bal goed genoeg en hard genoeg van Serena Williams. Prachtig punt. Belangrijk punt ook. Want het wordt uh, 30-40 op de service van Radwanska. Die trouwens al heel wat breakpoints heeft weggewerkt hoor. Eén breakpoint in de eerste game van deze derde set. Twee breakpoints. In de derde game. En nu kijkt ze opnieuw tegen een breakpoint aan. Maar ja, het is juist op die momenten dat Williams toch een beetje nerveus wordt. Ik weet niet wat het is met haar. Dat had ze vroeger nooit. Maar eerste ronde Roland Garros. Verloor ze. Nou, dat was, dat was het? 10, 8, 9, 7, derde set. En had acht matchpoints, die wedstrijd. Eh, dus die grote voorsprong misschien dat dat nog een rol speelt. Wie weet het. Ze stond hier 6-1, 4-2 voor. Niets aan de hand. En toen slopen de foutjes in het spel. En kroop Radwanska een beetje onder haar huid. Tweede service Radwanska. Goede return. Williams. en de bal van uh, Radwanska die backhand die gaat uit. Dus nu misschien een uh, definitieve doorbraak voor Serena Williams. Wie zal het zeggen? In ieder geval 3-2 voor de Amerikaanse. Nou, misschien even een opluchting uh, voor haar. En uh, uh, Radwanska gaat uh, eventjes rusten. De Wimbledon-finale en La Planche de Belleville hield ons even van het nieuws van vijf uur af, maar hier is het dan toch. Ik zei nog zo: geen bommetje, geen bommetje. Vroege Vogels oefent voor de Big Jump. Verder gaan we genieten van de gierzwaluwen... die nog drie weken lang de zomerste geluiden van de stad voor hun rekening nemen. Dit wordt een regelrechte sensatie. Mart Smeet duikt ook het water in. Mevrouw Gladius in baan 5 heeft een persoonlijk record dat alle topzwemsters doet verbleken. En in de uitzending onthul ik haar Nederlandse naam... Verder professor De snow over de waterkwaliteit, een nieuw mos op Texel en uiteraard het nieuwste nieuws over Janine die zo ongelukkig ten val. Kwam. morgenochtend van 8 tot 10 Radio 1. Vroeggevals. Het nieuws van alle kanten. Weet jij hoeveel zijn gewonnen werden door de Nederlander? Speel dan nu de Tour de Zavira en maak kans op een exclusieve wielentrip in Frankrijk met je fietsvrienden en de Opel Zavira Tourer. Ga naar facebook.com slash Opel Nederland en win. Ik was single en zocht een vrouw die net als ik een goede baan en opleiding heeft. Dat lukte via Mens en Relatie. Mannen die de lat hoog leggen, gaan naar mens-en-relatie.nl Morgen in het Filosofisch Quintet. Is Europa een bedreiging voor onze verzorgingstaat? Pikken Oost-Europeanen ons werk in... en moeten wij bezuinigen om de Zuid-Europeanen te redden? Het derde van een serie gesprekken over het wezen van de verzorgingstaat. Het Filosofisch Quintet, morgen, 10 over 12, bij Human op Nederland 1. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl De Radio 1 Sportzomer. Tom van Teck en Tim Overdien. En inmiddels 6 voor half zes. U krijgt komend uur de ontknoping bij de vrouwenfinale op Wimbledon. Tussen Williams en Radwanska. En de Nederlandse klassemensrijders. Andermaal op forse achterstand binnen in de tourreacties van hen en hun ploegmaats en hun ploegleiders. Hoort u allemaal dit uur. Het maakt Mark Vers niet uit hoe laat het precies is. Hij heeft in ieder geval NMS Nieuws Hoogpunten. Explosieve opruimingsdienst EOD onderzoekt een mogelijk explosief in een kantoorpand van het Korps Landelijke Politiediensten in Woerden. In het pand zit de dienst Nationale Recherche, die houdt zich bezig met georganiseerde criminaliteit. Een deel van het industrieterrein waar het kantoor staat is afgezet, het KOPD-pand is ontruimd. Uit voorzorg is ook de brandweer aanwezig en volgens RTV Utrecht is ook de burgemeester van Woerden aanwezig. Het dodental van de watersnoodrampen bij de Zwarte Zee in het zuiden van Rusland... is opgelopen tot bijna 100. Het zwaarst getroffen is het gebied rond de stad Krasnodar aan de Zwarte Zee. Door zware regenval ontstonden in het gebied overstromingen en aardverschuivingen. Mensen werden vannacht in hun slaap verrast door het noodweer. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Ruim duizend hulpverleners zijn actief in het rampgebied. Volgens de autoriteiten zijn naar schatting 13.000 mensen getroffen door het noodweer. Een woordvoerder noemt de overstromingen in zijn regio de ergste in ruim 70 jaar. Ongeveer 200 mensen hebben een herdenkingsbijeenkomst bezocht... voor het ongeluk in het stadion van FC Twente, precies een jaar geleden. Toen stortte een deel van het dak van het stadion in. En daarbij kwamen twee mensen om, negen mensen raakten gewond. Tijdens de bijeenkomst werd een monument onthuld. En daarop staat de tekst, ineens was het stil. FC Twente-voorzitter Joop Munsterman over de herdenking. Zoals wij met de ramp zijn omgegaan, gewoon vanuit, uh, vanuit ons hart hebben we de zaken begeleid. En uh, ja, dat zie je hier ook weer terug. Wij noemen het ook herdenkingsplek en geen monument. Maar de herdenkingsplek is ook heel ingetogen gemaakt. Het is eigenlijk uh, integraal onderdeel van het stadion. En uh, zo wilden we ook graag uh, de herdenking doen. Bij de herdenking waren familieleden en hulpverleners aanwezig... en ook vertegenwoordigers van de gemeente en FC Twente waren erbij. Een aantal spelers van Twente legde bloemen. De chef van het nieuwe Europese reddingsfonds, ESM... gaat meer verdienen dan bondskanselier Merkel. Dat schrijft de Duitse krant Die Welt am Sonntag... op basis van vertrouwelijke documenten. Daarin zou staan dat de chef van het reddingsfonds... bruto 324.000 euro per jaar gaat verdienen. DSM de DSM-fonds beheert een miljardenpot voor steun aan noodlijnende Europese landen of banken. Nederland stort de komende jaren bijna 5 miljard euro in het fonds... en staat voor nog eens ruim 35 miljard euro garant. Ja, de tour heeft Froome dus de etappe gewonnen. Nederlanders kwamen op grote achterstand binnen. In Italië ging het beter met de Nederlandse Marianne Vos... die heeft net als vorig jaar de Ronde van Italië gewonnen. Vos was oppermachtig in de Giro Donne. Ze won vijf etappes. Marianne Vos won ook het puntenklassement van de Ronde van Italië. Weer dan toenemende bewolking, een kans op buien met onweer. Ook morgen buien. In de middag breekt de zon misschien nog even door. Het wordt een graad of 21. ANWB Verkeersinformatie vanwege bergingswerkzaamheden staat op de A10 de ring Amsterdam West richting Den Haag. Tussen Westpoort en Osdorp twee kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Kijk op kia.nl slash gratis denken. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl Lees nu De Vriend. De ijzersterke nieuwe thriller van Charles Dentex, De beste spanningsauteur van Nederland. Emma leidt een veilig leven. Totdat ze voor een onmogelijke keuze komt te staan. De Vriend. Nu in de boekhandel.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Gisteren vervallen, maar vandaag weer terug in gesprek met Van Hek. Straks het resultaat. En Marcella Mesker is bij de Wimbledon finale. Bij de vrouwen Williams en Radwanska zijn bezig met die derde set. Hier zijn Tom van Hek en Tim Moverdijk. En hoe verloopt die derde set, uh, Marcella? Oh. Ja, uh, Haar breek... Uh... Ja, die bevestigde haar voorsprong. Williams leidt nu met uh, 4-2. En heeft opnieuw een uh, breakpoint tegen Agnieszka, Radwanska. Aga, ook wel genaamd. En uh, ja, je vraagt je af, hoeveel heeft die polsen nog over? Hè? Ze is niet 100% fit, ze heeft de virusinfectie. Maar ze gaat als een trainer op die baseline. Weer een lange rally. Backhand van uh, Williams naar de voorhand van uh, Radwanska. Die speelt iedere bal met een doel, met een precisie. Hij heeft goede benen, kan het belopen. Weer de voorhand cross, lange rally. De rally gaat maar door, nu de bal door het midden. Ja, dat is gevaarlijk tegen Williams. Williams, maar die komt niet. En dan een netballetje voor Radwanska. Williams heeft die bal nog. Maar die bal die zelt uit. En dus uh, ja, ze verontschuldigt zich Radwanska. Maar uh, ja, dat kon ze goed gebruiken. Ze stond 0-40 deze game. En het wordt 40 gelijk. En het is wel een uh, stroham, want ze moet deze service houden. Want anders wordt het 5-2. En kan Williams uh, voor de winst op Wimbledon serveren. Eén breek: voorsprong, dus al voor de Amerikaanse. 4-2 voor Williams. 40 gelijk. Radwanska serveert. Aga, nou, haar land Polen, kan trots op haar zijn. We hadden vroeger natuurlijk uh, wojtek Fibak in de 70-80er jaren, begin 80er jaren. Een uh, geweldige speler, top 10-tennisser, dubbelpartner van uh, Tom Hocker. Maar nu hebben ze Radwanska, een Wimbledon-finaliste. Voor het eerst sinds uh, 1937. En uh, de Poolse doet het uitstekend. Maar nu toch weer een breakpoint voor Williams. En uh, dan hopen op een eerste service. Want uh, Williams is krachtig met de returns. Dat hebben we gezien. Nou, daar komt het publiek moedig. Radwanska aan. Ze hebben vanaf het begin achter de Polsen gestaan. Daar komt de eerste service. Is goed naar de voorhand van Williams. Voorhand Radwanska. Voorhand langs de lijn van uh, Williams. Ze haalt uit. staat op de beest. Dan komt met een dropshot en die is perfect gespeeld. De handen gaan in de lucht van uh, Williams. Het is uh, het gevoel denk ik dat ze heeft van nu heb ik de wedstrijd. Ik sta twee breaks voor 5-2 en nu ga ik het dadelijk afmaken op eigen service. En uh, dat duurt nog even, want ze gaan uh, zitten. 5-2 dus voor Williams, derde set. Dan wij weer even terug naar dat uh, prachtige oort daar Gio Lippens. Uh, die naar een schitterende etappe kijkt. Maar ook op de dertigste dag van de sportzomer hier in Nederland moeten we nog op het eerste oranje succes wachten. Hè? Ja, en ik ben bang dat we een beetje het EK achterna gaan. Uh, wat dat betreft. Uh, dat wij uh, al in een vroegtijdig stadium uh, na de eerste week zo'n beetje uitgeschakeld uh, zijn. Want uh, de Nederlanders, ja, ze doen niet mee. En het is allemaal verklaarbaar. Die valpartij van gisteren natuurlijk veel schade. Niet alleen mentaal, maar ook wel fysiek. Bouke Bollema, de beste Nederlander van vandaag op. 2 minuten en 18 seconden van die geweldige Christopher Froome, die misschien ook wel de overwinning gegund kreeg van Bradley Wiggins. Zoals we dat in Spanje ook wel eens af en toe deden, dat spelletje. Maar hij verdiende het toch wel hoor, want hij heeft ongelooflijk hard gewerkt in die klim. Finish dus voor Evans en voor Wiggins. En dan kijk ik even naar die Nederlands. Even kijken. Nu komt er een hele grote groep binnen op 1737. Ik ben op zoek naar Albert Timmer. Ik zie Albert Timmer. Ik zie ook Kenny van Hummel. Ik zie Bram Tankink. Dat betekent gewoon dat al die Nederlanders binnenkomen. Rancho trouwens. Ook nog Karsten Kroon komt hierbij. Nou, dat betekent in ieder geval dat Velers, zie ik ook nog langskomen, dat betekent in ieder geval dat we alle Nederlanders inmiddels binnen hebben. Mollema, dus de beste Nederlander op 2'18. Zelfde tijd trouwens als Pieter Wening. die zat er in elk geval bij. Daarachter dus Robert Geesing op 2'52. Zelfde tijd als uh, Laurens. Tendam, dan Kruiswijk. Ver weg 4'19. Lieve Westra 4'58. 58 Kort 7'57. Roy Curvers. 14, 17. Peter Sagan moet ik even noemen. Geen Nederlander natuurlijk, maar wel de groene trui. Die had nog een leuk kunstje op de fiets in petto. Toen hij hier over die steile wand ging rijden. En dan Rob Ruig op de 140ste plaats. 13-17. En Langeveld en Hogeland kwamen binnen op 1430. En net dus die groep die in ieder geval op tijd binnenkomt. Want de tijdslimiet is 29-52. Ik weet het niet hoor. Ik vrees alleen nog misschien voor Tyler Ferrer. Want die reed ver achter deze groep aan. Die reed in zijn eentje. En die is nog... Nog bezig, want de klok loopt door... ...betekent dat de bezemwagen nog niet binnen is. En bij de gebalde vaas van Serena Williams... Eh, ...leek het er inderdaad op al dat ze zich de overwinning gaat toe-eigenen... ...Marcella Meskurs, Ze begint nu aan die laatste en mogelijk beslissende game. Ja, en het staat al 15-0 voor Williams... ...en de rally is weer aan de gang. Backhand, dropshot van Radwansa. Daar komt Williams met een harde klap langs de lijst. Ze staat aan het net, daar komt de lop... ...en oh, dan mist ze die smash in het net. Ja... Dat uh, is toch een uh, stukje nerveusiteit. Kan niet anders, want ja, de overhead, dat is de service en de smash samen... dat is toch uh, ja, zo'n beetje de sterkste uh, slag van uh, Serena Williams. Mist die bal en dan is het 15 gelijk. En dan uh, is die strohalm voor Radwanska nog intact. Williams kan zich wat permitteren, staat twee breaks voor... maar ze zal het toch uit willen maken. Ze willen het hier uitmaken. 5-2, 15 gelijk komt de eerste service. Boom, ace. Nummer 17. Ze serveert goed. Niet zo goed als in de halve finale tegen Azarenka. Toen sloeg ze een toernooirecord met 24 aces in uh, één wedstrijd. In twee setjes. Nou, dat is uh, absurd veel in een uh, vrouwenpartij. En uh, Williams concentreert zich nu. Ze zou er uh, nog wel een paar willen slaan. Ze had straks in het begin van de derde set één game met vier aces op rij. Dus uh, zonder ook maar een record er tegenaan te krijgen. 30-50. Goeie service. Radwanska raakte de bal wel aan. Maar de bal is te goed geplaatst. En dus wordt het 40-15. En heeft Serena Williams, 30 jaar is ze, de nummer 6 van de wereld... heeft ze twee matchpoints voor haar vijfde Wimbledon-titel. Nou, 5-2, 40-15, dat is een behoorlijke marge. Ze zal misschien iets nerveus zijn, maar het is uh, toch anders als het 5-5 staat. Nu komt uh, Williams. Eerste service. Is die goed? Die is goed. Maar de return ook. Dan komt uh, de voorhand langs de lijn van Williams. De slice backhand van Radwanska. Dubbelhandig. Serena Williams, slice defensief van Radwanska. En dan een winnende bal. En uh, Serena Williams lang uit op het centercore. Ja, ik heb haar nog nooit zo gezien, hoor. Want wat heeft ze veel gewonnen? Uh, 13 grand dit is haar veertiende. Het is haar vijfde titel. Ja, zus Venus uh, Williams wordt nu close-up genomen door uh, de BBC TV. Want zij heeft ook vijf Wimbledon titels. Ze evenaart haar zusje dus. En uh, wat is Serena Williams blij. En wat was ze ook nerveus hoor op het eind. Dat kon je zien. Want uh, ze is weer terug na twee jaar ja, van amper aanwezig te zijn geweest. Van twee jaar uh, leed. Uh, op de tribunes nu ook mooie taferelen. Ja, je zou ze naar boven klimmen. Het cash begon nooit mee in 1987. We hebben andere spelers. Nadal toen hij zijn eerste Wimbledon won, daar naar boven zien klimmen. En ik geloof dat Serena het ook uh, gaat doen. Ja hoor. Nou, ze is er sterker, groot genoeg voor. Maar wat een feest voor haar. Zij is weer helemaal terug. Je kunt dit toernooi het uh, comeback toernooi van Serena Williams noemen. Maar goed, wat heeft... Uh... Agnieszka Aga Radwanska, toch ook goed gespeeld. Hè. Wat kan haar land trots op haar zijn. Een klein tennisland Polen, maar met een grote naam. En misschien een wat bekendere naam nu, want ze heeft zich... Uh... Prachtig gepresenteerd aan de tenniswereld. Ze heeft het hier formidabel gedaan na nou, toch die, ja toch wat enge start. 6-1, nauwelijks op het scorebord. We begonnen al zorgen te maken als het maar niet te snel gaat. Maar ze heeft het uitstekend gedaan. Maar Serena Williams de sterkste op Wimbledon deze twee weken. Ze wint haar veertiende Grand Slam, haar vijfde Wimbledon. Ze verslaat de Poolse Radwanska in drie sets. Ja, even prachtig applaus van Wimmelden. Lieten we nog even weglopen. Nu Gerrit Hiemstra is ja, inmiddels al een tijdje is ook even mee te genieten. natuurlijk van die prachtige beelden van Wimmelden. Maar we willen het ook gewoon over het weer hebben. Uh, uh, ook prachtig, maar een beetje eindig prachtig, geloof ik. Hè? Ja, dit is toch wel het weertype waar we het uh, mee moeten doen uh, de komende dagen. Het is trouwens, vandaag was het uh, heerlijk weer. Prima zomerweer, prachtige wolkenluchten, misschien heeft u dat gezien. Wel trekken er nu een paar buien over. En dat is nu vooral het geval in Zeeland en West-Brabant. En daarbij kan het ook af en toe onweren. En vanavond verdwijnen de buien. Ook de stapelwolken lossen dan op. Maar dat is maar tijdelijk, want vanuit het zuiden neemt de bewolking later toe. En uh, ook vannacht trekken er dan weer een paar buien over. In het noorden en noordoosten blijft het wel droog, het koelt af naar een graad of 15. En morgen is het wat minder mooi dan vandaag. Het trekt een koufront over, dat levert rond het middaguur op veel plaatsen regen en buien op. En daarbij kan het opnieuw onweren. Morgenmiddag wordt het vanuit het westen en zuidwesten weer droog en dan gaat de zon schijnen. Het is ook iets koeler dan vandaag, het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het oosten. En na morgen blijft het wisselvallig. Dat betekent een afwisseling van zonnige momenten... maar ook iedere dag kans op buien. Het accent van de buigheid zit vooral in de middag en vroege avond. De temperatuur is rond de 20 graden of iets eronder. En dat is wat aan de frisse kant. En wij gaan uh, verder met uh... siolippens, hè? Als het ja. goed is, uh, gaat hij inderdaad even terugblikken op de etappe. En dan hebben we straks ook de Nederlanders aan uh, het woord... die toch met grote afstand achter de winnaar van vandaag kwamen. Frum. Ja, dat kun je wel zeggen hoor. Want Christopher Froome won dus de etappe voor Cadel Evans en voor Bradley Wiggins. Nibali was de enige die dat drietal nog kon volgen. En erachter vielen de gaten. En de gaten waren groot in deze etappe. Bouke Mollema, dus de beste Nederlander in de etappe. Vlak daarachter trouwens Pieter Wening, Dus die in ieder geval daar nog recht. Redelijk goed meeging. En grote klappen ook voor Robert Geesing. Kijken we even naar het klassement. Dan zien we dus Bradley Wiggins aan de leiding staan. Voor Evans en Nibali, Tarame en Menschow. En de beste Nederlander. Dan moeten we ver naar beneden gaan hoor. Want dan moeten we naar de 30 e plaats gaan. Bauke Mollema op 4 minuten en 36. En nog verder naar beneden op de 39 e plek. Robert Gezing. Terwijl we inmiddels ook weten dat Tyler Ferrer... de gehavende sprinter. samen met Di Verduco. de man van Euskaltel. over de finish zijn gekomen binnen de tijd. Dus morgen kan iedereen van start gaan die hier over de finish is gekomen. Maar ik zei het al, Robert Geesing dus ver weg in het klassement 39ste voor de man die hoopte op een podiumplek. Op 6 minuten en 57 seconden inmiddels al van Bradley Wiggins. Steven Dahlenbouwt stond bij hem. Robert, wat, uh, wat kun je zeggen over deze Vooral oh, Lastig en stijl en 2 uh, en, uh, en minuten 50 denk ik. Ja, 2,52. Hey. ja... ja. Ik zeg al, we reden erg hard naar die voet toe met Lauw en Bauke. En, uh, Daar ging het al fout, hè? Ah, daarvoor, uh, in die afdaling, of ja, daarvoor in die klim eigenlijk al vielen ze. Daarna die afdaling, alles op een lint. En dan brak het op plek, uh, weet ik hoeveel, niet zo heel ver uh, van voren. En wij zaten erachter En uh, kwamen aan de voet bijna terug. Maar uh, bedoel, ja, als je goed bent, uh, dan, uh, dan uh, is, dat, uh, is dat dom en lullig. Maar uh, is dat geen 2 minuten 50 natuurlijk. En uh, wat ik al zeg, ontplofte volledig aan de voet toe. Die mannen gingen rijden en. Uh, uh, ja, dat, dat was het. En heeft die 2 minuten 50 dan alles te maken met uh, wat er gisteren gebeurd is? Ja, ik, ben, ik bedoel, ja, dat is niet. Uh, ik ben geen computer hè, waar je een stekketje in stekken uitleest waar, de, waar, de, waar, de, waar het probleem zit. Maar ja, ik ben gisteren wel op die klote geslagen, natuurlijk. Maar ja, dat is Bouk ook en uh, die heeft er blijkbaar. Uh, Minder last van, ik, uh, ja, ik kon niet harder als dit en, uh, en uh, dat is het nou. Ja. He? nou. Hoe voelde jij je vandaag? Hoe, hoe, hoe voelt je, je lijf aan? Ja, nou ja tijdens de koers uh, was het best oké. Okay, maar uh, ja, ik ben geen renner die de hele dag op zijn gemak zit. Uh, als we een heuveltje overrijden of zo. Ik bedoel, ik moet het echt een lange, lange adem hebben, zoals iedereen wel weet. En dan gewoon mezelf in mijn leeg trekken En dat heb ik nu ook gedaan. Alleen, dat, dit was het. En, uh, dat is balen, maar uh, ja, dat is niet anders. Ja, hoe kijk jij nu vooruit naar, naar de rest van de toer en de komende ja, dagen ook vooral? Uh, ik stap net van mijn fiets af. Ik bedoel, ja, dat is natuurlijk een, mo een moeilijke vraag. Daar kan ik niet zo heel veel over zeggen. Steven Dalebout in gesprek met Robert Geesink. En nieuws in uh, Woerden vanmiddag. Het kantoorpand van het Korps Landelijke Politiediensten... is ontruimd geweest na een bommelding. Ook een deel van het industrieterrein waar het kantoor op staat was afgezet. Ter plekke is Alex Kok van TV Woerden. Goedemiddag. Goedemiddag. Want je staat in de buurt van het pand, hè? Hoe is de situatie op dit moment? Uh, de situatie is uh, rustig en kalm. Uh, er is een afzetting geweest die veel ruimer is geweest. Op dat moment er vanmiddag zijn er mensen van de explosieve opruimingsdienst... meerdere malen het uh, pand in en uit geweest. Het uh, begon allemaal rond tien over drie hier vanmiddag. Uh, en rond een uur of kwart over vijf uh, werd de terrein eigenlijk weer vrijgegeven. We staan nu ook een stuk dichterbij. Er staan nog wel enkele politiewagens en mensen van de KLPD zelf. En wat er nu gebeurt is dat er... Uh, mensen van de KOPD of de explosieve opruimingsdienst... dat is even onduidelijk in uh, witte pakken het pand weer in zijn gegaan. Oké, okay, dus het is nog niet zo dat uh, de, de situatie achter de rug is. Ze zijn nog wel op zoek naar een mogelijk explosief? Mm, nou, dat denk ik niet. Er is geen gevaar meer zoals het nu lijkt. Want we staan wel heel dichtbij. Het is wel nog dat er een onderzoek bezig is. En uh, daarvoor is het pand in ieder geval nog uh, niet toegankelijk. En ook worden we nog aan de overkant van de straat gehouden. Ja, is je bekend waar de bommelding vandaan komt? Nee, dat is onbekend. Het is, het is een pand van de KOPD. Er doen diverse geruchten erom. Het zou zijn dat er hier een financiële opsporingsdienst van de KOPD binnen actief is. En dat daar de problemen zijn, maar dat, dat is niet officieel bevestigd. Nee, wat zegt de politie op dit moment dan over de situatie? Uh, niks. Uh, we worden doorverwezen naar de KOPD. Die zijn er later vandaag met een voorlichting uh, te komen over deze, deze gebeurtenis. Als er daar nu nieuws komt, dan horen we dat van je. Alex Kok, dankjewel. Graag gedaan. Wij gaan terugkijken naar uh, Bart Voskamp, die prachtige etappe. Want uh, voor de Nederlanders was hij niet zo mooi, maar het was wel een prachtige etappe. Um, uh, de Duitsers hebben zo'n lekker woord <coughs> voor- en doen. Hebben wij al een na, uh, week naar een voor- en doen van de mogelijke winnaars van de Tour de France gekeken? Ik denk het wel. Uh, we, hebben, we hebben die mannen van Sky gewoon zo hard zien rijden. En er was er niet één uitblinker. Er waren gewoon uh, allemaal goede renners. Uh, uh, Rodgers begon nog vrij vroeg uh, hard op kop te rijden. Toen werden er al enkele kopstukken van andere ploegen gelost. Dat was nog hun zwakste schakel. Want vervolgens uh, nam, nam Port het over. En, uh, en die reed nog even op kop. En er werd nog even een suggestie gedaan dat hij misschien een cadeautje kreeg. Maar ja, die jongen reed op kop. En uh, Evans demoreert gaat uit het zadel. En, en ja, hij kijkt naar hem eigenlijk van... Ja, wat doe jij nou? Volgens mij kan ik hier de rit ook nog winnen. En die versnelt gewoon. En uh, Evans die, die probeert sprintend naar hem toe te gaan. En je ziet hem gewoon wegrijden. Dus ik ben heel benieuwd wat, uh, wat die jongen ook nog straks in de andere bergen kan. Maar die, die, ploeg, die ploeg steekt er gewoon uh, ver bovenuit. En we hebben wel een aantal uh, verliezers gezien. Moet ook niet vergeten, het is wel de eerste bergrit. Sommige renners hebben ook wel even wat ritme nodig om, uh, om erbij te komen. Maar ja, de eerste... De eerste slag is al geslagen. Maar met al die tijdritkilometers die komen... en de kracht daarin van Evans en Wickens... Uh, zijn de gaatjes eigenlijk al ondicht. Maar of zie je bijvoorbeeld Nibali... door Eddie Merckx getipt als een, uh, een mogelijke kandidaat? Die heeft goed gereden vandaag. Kan die nog wat? Nou ja, zeker een podiumkandidaat. Want Nibali is ook een hele goede tijdrijder. En uh, dat is Wickens ook en dat, dat is Evans ook. Dus wat, ik denk dat dat een beetje de drie jongens zijn... die, uh, zoals het nu ervoor staat... Uh, wel uh, de meeste kans op het podium maken. En zo kwam plossing toch ook een Nederlands voetbalelft over even te sprake in het verslag van Gio en, uh, en Joris... Uh, dat uh, de Nederlandse deelname deze de Frans het EK van Oranje dreigt achterna te gaan. Hebben we dat gevoel ook? Dat gevoel heb ik ook wel. Alleen bij het voetbal kun je natuurlijk op een gegeven moment al vroeg zijn uitgeschakeld voor een, voor een, voor een klassement. En uh, dat is hier voor het algemeen klassement gebeurd. Uh, we hebben natuurlijk met wielren ook te maken met etappenzegers. Daar zijn we de laatste jaren niet mee verwend. Dus om een stapje hoger te gaan, dan, dan hoeft er natuurlijk nu een van deze dagen maar een Nederlander te winnen. En ik hoop dat Wening morgen in een rit als morgen, hij schijnt redelijk goed te rijden, uh, mee zit in ontsnapping. En ja, dan Bart, kunnen Bart, de kansen ook keren. Bart, waar, waar is dat optimisme op gebaseerd? Nou ja, het moeten toch op optimistisch blijven. We, we, we hebben de klasse mensenrenners kwijtgespeeld en dat is gewoon uh, nou ja, slecht. We hebben natuurlijk ook wel pech gehad. Maar goed, die zijn gewoon weg. Maar we moet toch positief blijven. En we hebben nog een heleboel dagen te gaan. En als we één of twee ritten winnen als Nederlanders, wat echt mogelijk is, ik noem Wening uh, echt heel bewust, ik heb er vertrouwen in dat hij in een rit als morgen best wel eens een keer goed, uh, goed, uh, goed eruit kan springen. Maar op het klassement en ook eigenlijk op andere manieren. Johnny Hogerland bijvoorbeeld zou je toch iets meer van hebben mogen verwachten. in, in, in deze eerste acht nerven. We zijn eigenlijk allemaal al helemaal weg. Hè? We zijn helemaal weg. Maar Westra, we zien niemand. Hè? Nee, Westra hebben we ook nog niet gezien. Ik had, uh, we hebben natuurlijk geanalyseerd ook na parijs nies Toen had ik echt het idee van. nou goed, dat is toch een renner die ze misschien een beetje moeten gaan, uh, gaan voorbereiden richting de toer. De mogelijkheden zijn. Ik bedoel, hij klopt daar Wiggins op. ook een soort van steile klimmen klim als dit. En die doet nu niet mee. Maar goed. Uh, Westra is wel iemand die, die, uh, die nog eens wel eens raar uit de hoek kan komen. Maar voor het klassement, laten we eerlijk wezen, is het gewoon een drama. En zie ik ook echt niemand meer echt kort van voren komen. Wij dat gaan, is vastgesteld. Ja, het is vastgesteld. We gaan ons richten op uh, dagkoers. Het lijkt de beurs, Zo is dat. beurs wel. Gio, ja, we komen niet tot die andere conclusie helaas hier. jullie denk ik ook niet tot een andere. Maar de nee, toer gaat we altijd inderdaad... verder en jullie gaan ook weer verder daar. Hè? Ja hoor, wij gaan gewoon verder. We gaan morgen verder in die etappe van belforna naar En dan rijden we gewoon naar Zwitserland. En uh, ja, voor alle mannen die op dit moment slecht in hun vel zitten in het peloton... Uh, is dat toch ook een etappe om te vrezen, hoor. Want uh, ze beginnen met een klimmetje van de vierde categorie. Daar komt er een van de derde, dan twee van de tweede. Huppakee, krijgen we de ravitaillering. Weer een klim van de tweede. De supersprint, weer een klim van de tweede. En dan uh, vlak voor 3 een kilometer of 15 daarvoor... krijgen we de top van de laatste klim, de Col de la Croix. En dat is een eerste categorie klim. Uh, net zo zwaar gedoteerd dus als dit hele fijne klimmetje in de Vorgezen La Planche de. Dan krijgen we een afdaling, zo ongeveer 15 kilometer tot in 3. En dit wordt ook weer zo'n etappe waarvan je nu al weet dat daar klappen gaan vallen. En wat dat betreft hoop ik maar dat al die renners die zich niet echt lekker voelen... Dat, dat ze vannacht wat beter zullen slapen en dat ze morgen in ieder geval weer fris aan de start staan. Want ja, het is echt letterlijk wonderlijk op dit moment in het peloton. Steven Dalebout die loopt nog steeds rond daar ergens tussen die wagens, tussen de bussen van de ploegen. En hij staat daar bij Michel Cornelis ook. Ook een van de ploegleiders van een heel gehavende ploeg. Wat moeten we na vandaag vragen, Michel Cornelis? Moeten we het over de etappen van vandaag hebben? Of moeten we het hebben over hoe jullie, ja, hoe jullie ploeg nu fysiek is? Uh, ja, het was vandaag voor ons vooral afwachten hoe de renners allemaal zich rijden voelden. Ik denk dat Alba al nog redelijk meevalt. Maar ja, toch wel geblesseerd. Lio was niet echt 100%. En, uh, ik vind dat hij vandaag nog een vrij redelijk goede etappe gereden dus, heeft. Uh... Ja, er zit voor ons niks anders op als te gaan aanvallen. En uh, dan moeten we dat maar gaan proberen de komende dagen. En ik denk wel dat het erin zit. Want uh, de, ja, ik denk dat al met al de renners die nu nog een koer zitten... wel uh, redelijk er doorheen gekomen zijn. Ja, en die hebben dus wel oog op uh, herstel de komende dagen. Zodat ze weer nou, fit genoeg zijn om mee te doen. Ja, de eerste dag. Maar het, je ziet het, het halve peloton rijden natuurlijk in het verband. En uh, ja, de eerste dag is natuurlijk wel het lastigste. Gisteren, als je gisteren gevallen bent, is vandaag alles stijf en uh, alles doet zeer. En dat gaat wel steeds beter natuurlijk. Dus uh, dat zal morgen nog afzien worden na de tijdrit en dan uh, rustdag. En dan gaan we maar kijken wat we kunnen gaan doen. Ja, want hoe is de, de moraal, zeggen ze dan altijd in de wielrennen. Hoe is dat in de ploeg? Je, je moet nog twee weken, Ja, precies. Maar ik bedoel, de moraal uh, was eigenlijk best wel goed vanmorgen. En we hadden eigenlijk ook wel om het, het plan om mee te gaan springen. Maar ik denk dat het niet mee viel uh, qua kwetsuren. Maar de moraal was er zeker wel. Dus, uh, en we hebben nog onze Spaanse vriend uh, Vals. Die, die, die gaat ook nog redelijk mee in het klassement. Ik denk dat hij vandaag op twee minuutjes binnenkomt. Dus uh, nee, we moeten even alles weer bij elkaar zien te rapen. en We, we gaan er gewoon weer in vliegen. En dan moet het... Uh... Ja, voor de dagsegers gaan. Maar bij Rabobak is dat een hele grote switch hè? van klassement naar uh, ja, succes halen in een, uh, in een etappe. Ja. Uh, bij jullie is dat waarschijnlijk toch wel iets minder. Want jullie hebben iets minder gericht ook op, het, op het klassement vooraf. Ja, precies. Maar uh, ja, de, man, de man die voor ons een beetje klassement moest gaan doen, ja, is ook Wout is uitgevallen. Dus uh, ja, er blijft voor ons weinig over als op uh, etappezegers te gaan. En uh, zoals we gisteren ook gezien hebben, denk ik dat we met Boekmans in de sprints zeker mee kunnen gaan doen. Kenny van Hummel die goed gesprint heeft gisteren. Dus we moeten gewoon hoop houden. En uh, zolang we niet in Parijs zijn over de streep, uh, is alles mogelijk. Dus we uh, blijven proberen. Je haalt het poels al even aan. Uh, ja, gisteren stonden we naar de finish en uh, ja, daar werd hij tragisch afgevoerd in die ambulance. Dat zag er heel vervelend uit. Heb je, heb je vandaag nog contact met hem gehad? Want hij, hij ligt nog in het ziekenhuis. Weet, weet jij hoe het met hem is nu? Uh, het, het gaat naar omstandigheden redelijk goed. Hij heeft wel heel veel pijn. Hij heeft Drie ribben gebroken, een scheurtje in zijn mild, een scheurtje in zijn nier. Maar uh, ja, Albert al, uh, is al vrij optimistisch, dus... Uh, Je hebt hem nog kunnen spreken, of? Nee, want hij was vanmorgen laat uh, wakker. Uh, ik denk dat hij uh, goede slaappillen gaat hebben vannacht van het ziekenhuis. Dus hij was laat wakker, en, uh, maar hij pinde al, uh, dat is er al... Uh, ja, hij was wel suf, maar uh, ja, de moraal is er en uh, zijn moeder is bij hem en zijn broer is bij hem. Dus uh, hij is niet zo alleen, dus... Uh, we gaan wel weer de toekomst bouwen. Ja. Nou, wanneer wordt duidelijk wat er nou precies aan de hand is? En, en hoe lang moet hij daar op die intensive care blijven liggen? Want dat is vanochtend het verhaal. Hè? Hij moet ja. geen inwendige bloedingen krijgen. Want dan, dan, is andere, dan is het een andere koek. Nee, daarvoor zijn we wel blij dat hij uh, moet blijven. Minimaal tot maandag in het ziekenhuis. Want hij moet gewoon uh, absolute rust hebben. En uh, hopen dat hij niet geopereerd hoeft te worden. En, ja, dan moeten we proberen zo snel mogelijk het herstel te werken. Maar het is nu gewoon afwachten ah, tot maandag. Moet hij sowieso hier blijven in het ziekenhuis. En misschien dat hij na maandag vervoerd kan worden naar Nederland. Ja, hier blijven zeg je, dat is in Nancy, dat ligt alweer een stuk achter ons. Ga, gaan, gaan er nog mensen van de ploeg terug om hem te steunen? Uh, onze manager Daan Luijks is er vanmiddag nog geweest. En die uh, komt nu naar het hotel toe, dus uh, ik geloof dat er nog mensen die uh, vanuit Nederland uh, spullen komen brengen. Die gaan ook nog even langs, dus uh, dat komt wel goed. Michel Cornelissen vertelde dat Bart Voskamp, we, we maken een beetje ja, de definitieve... De balans op, het klassement, dat zei je al, de drie grote mensen lijken zich al een beetje uh, gemaakt te hebben. Wickens uh, gaat die trui niet meer afgeven, althans gaat dat de tactiek nu al worden, denk je? Of, uh, of denkt hij nou even kwijt het is toch ook nog niet zo erg? Nee, die, die, die heeft de trui nu en die gaat hij morgen, uh, bedoel, hij hoort bij de beste, beste drie berg op momenteel. Dan nou, morgen is voor hem een, uh, nou ja, een semi-lastige semi rit, dan gaat hij geen tijd verliezen. Nou ja, dan gaan we de tijdritten krijgen. Nou, daar gaat hij waarschijnlijk ook uh, naar kanselaren tweede of derde worden. En dan ben ik benieuwd wat, wat Evans doet. Uh, of houden die elkaar nog een beetje in evenwicht... En dan, maar ik denk wel dat je al vandaag heel goed hebt kunnen zien... wat de krachtverschillen zijn en waar we, waar we op moeten gaan letten. Gio, uh, we hebben veel toeren al gezien... en vaak hebben we tot aan de slotweek moeten wachten tot er echt wat gebeurde. Was jij verrast dat ze vol op de aanval reden vandaag meteen? Uh, ik had het gehoopt, uh, Tom, uh, maar verwacht had ik het niet. Uh, maar ik werd echt door bijna iedereen wel een beetje... ja, niet uitgelachen, maar wel uh, iedereen die zei van... nou nah, jongens, hier gaat het niet gebeuren. Hier blijft alles wel bij elkaar tot aan de voet van deze klim. Ach, en dan uh, blijven de favorieten... die houden elkaar toch wel in de gaten. Ja, het is totaal anders gelopen. En dat heeft alles te maken met die ijzersterke ploeg van Bradley Wiggins. Want die Skyploeg die, die heeft zo ontzettend hard gereden. Uh, allerlei mannen die daar uh, hard op kop rijden. Uh, we hebben Froome natuurlijk tot op het einde erbij gehad. Die mag dan die etappen pakken. Ja, wat dat betreft uh, was het echt even een cookie uh, dat uh, uitgedeeld werd door uh, Bradley Wiggins en zijn mannen. En ja, je ziet inderdaad, hè, uh, Bart zegt het net, je ziet wel wie er sterk zijn en wie problemen hebben. En je ziet ook wel dat een klein moment van pech dat dat ineens uh, alles kan, uh, op de kop kan zetten. Want je zag het bij Jurgen van der Broek, die verlies gewoon even kostbare tijd... door gewoon een stomme lekke band. Uh, je zag het uh, ook nog aan uh, Valverde, die gisteren ook al uh, de klappen kreeg. Uh, ook even aan de kant, ja, dan, dan ben je geklopt in zo'n etappe. Nou, we gaan morgen kijken hoe het verder gaat. Uh, Bart Voskamp, je mag nog op één vraag ja of nee antwoorden. Gaan ze morgen meteen door aanvallen... of komt er een consolidatiedag van de weekendskieper? -ke er komen van anderen komen zeker aanvallen vanuit het vertrek. Want het is een dag om weg te blijven. Wij gaan ons er nu al op voor Bart Voskamp, dank dat je hier weer wilde zijn. En tot morgen. Tot morgen inderdaad. Door die valpartijen, toen de, de Frans van gisteren... hebben we in gesprek met Van het Hek een dagje opgeschoven. En daarom is dit het resultaat van vandaag. Maar ook met een vleugje van gisteren. In gesprek met Van het Hek. Ik wil eens klagen over de commentatoren van de NOS bij de Tour. Over de uitspraak van Tony Martin. Of Martin, of wat zou ik zeggen. Het is een Duitser. Ja. En die heet gewoon Tony Martin. Tom van Dijk, goedemiddag. Hallo, Tom met Frank. Hey, Frank, goedemiddag. Hallo, Tom. Ik wil even klagen over de KNVB. KNVB, wat nou weer? Ja, of ze daar met het aanstellen van Louis van Gaal als bondscoach. of ze nou helemaal blind geworden zijn. Mart Smeets met ja. Robby Harmeling. Fantastische uitzending. Maar nou moet Smeets weg. Hoezo? Ja, leeftijd. Meneer Van Trek, het was de beste uitzending van dit seizoen. Ja. Die Smeets moet gewoon blijven en dat programma moet nog jaren doorgaan. Net zoals dit programma. Ben ik nou? Ben ik nou? Ja, natuurlijk ben je. <laughs> ik was er gisteren ook. Ik heb een klacht en dat is de volgende. Afgelopen week mag je dus zeg maar 100 km per uur op de A12 A13 ja. bij Overschie. Ja. Toen was er een meneer van GroenLinks en die had metingen laten verrichten, want zelfs bij 80 km was de uitstoot al te hoog. Ja. Ik mogen de dag prijzen dat we op deze weg een keertje 80 rijden. Want je komt nooit boven de 30. Nee. Dat is onvoorstelbaar. En zeker nu de Maastunnel uh, afgesloten is. Nou, de dus stoot je in ieder geval niet te veel uit volgens die meneer. Dus nou, dat, dat is ik, dan wel het ik goede nieuws. Dat het meer is. Ik denk dat iedereen stilstaat dat het meer is. Dat denk ik ook, ja. Hoi, hey, hallo Tom, Hij met haar weer uit Amsterdam, man, hey, hallo. Goedemiddag, Goedemiddag, man, Hoi. Hey. Hey, ik hou vol. Ja, we hebben oproep voor de sjaal gedaan, ben je al gebeld of niet? Nee, ik heb niks gehoord nog. Nou, ik, wij ook nog niet, maar we hebben oproep gedaan. Zijde sjaal. Zij groene zijde sjaal. Zij ja, hele dure sjaal was het. Ja, dit, hebben we niet bijgezegd die zo duur was, want dan komt die niet terug natuurlijk, hè? Oh, nee, goedkoop dan. We ja. hebben gezegd hele goedkope groene zijde sjaal. En dan was er natuurlijk die mevrouw van de week die belde wat er gebeurde als een astronaut overlijdt in de ruimte. Wij gingen voor haar op onderzoek uit en kregen het volgende antwoord: Ja, als er een astronaut komt te overlijden, zullen ze er alles op zetten. om die man of vrouw weer naar beneden toe te krijgen. Uh, lukt dat allemaal niet, bijvoorbeeld omdat je onderweg bent naar Mars, wat in de toekomst een rol gaat spelen. dan uh, zullen ze het uh, lichaam gaan invriezen en dan uh, in bevroren toestand bewaren. En om hem op die manier uh, weer terug te krijgen naar de aarde. Maar het is uh, nog nooit uitgevoerd. De klachten van vandaag en gisteren brengt ons bij de stelling van vandaag. Het is goed dat pubers in een tv-programma hun pleegouders kunnen kiezen. U kunt uw opvatting doorbellen op het gratis nummer 0800-1121. En waarom deze stelling? Talpa is bezig met een televisieprogramma... waar pleegkinderen hun eigen gezin kunnen kiezen. Bij het nieuwe programma gaat een pleegkind... een weekend logeren bij drie gezinnen... en ze mogen daarna het voor hen beste gezin kiezen. Het idee is om hiermee aandacht te vragen voor de pleegzorg... want er is een chronisch gebrek aan pleeggezinnen. In onze stelling is dan ook... het is goed dat pubers in een tv-programma hun pleegouders kunnen kiezen. U kunt stemmen via radio1.nl. En tot nu toe is 19% het eens en 81% oneens met deze stelling. Is dit een goede manier om pleegzorg onder de aandacht te brengen... of schiet de commerciële televisie door in haar jacht op de kijkcijfers? U kunt dus bellen, straks meedoen. Reageert u via onze site of bel met 0800-1121. En, en dat doen we dan na half zeven. We gaan natuurlijk gewoon door met Radio 1 Sport Zomer tot 11 uur vanavond... Even de Zuid-Vartuus. Tot zo. Kunnen we weer? Ja, daar gaan we. Hallo, Tom. Zit u te genieten van alles wat u hoort? Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u iets op uw lever? Is dat weer druk, meneer Van het Hek? Ja, maar u klinkt niet alsof u klachten heeft. U klinkt zo vrolijk. Of iets heel anders. Nou, ik heb gisteren een reunie gehad van de Lagere school. Ja. Bel iedere dag tussen 2 en half 3. Tom van het Hek, goedemiddag. 0800-1101. Er zijn dus blijkbaar meer mensen die erover bellen. Ja, het is die zijn ook hier. 0800-1101. Wat valt er te klagen? Dat nou, gaat geweldig. In gesprek met Van het Hek. Nou ja, ja je hebt ja. een alpoor he, voor iedereen. Dat vind ik wel tof van jou. Ja. Nou, vertel eens even. Oké, okay. merci. Bonjour. Ademe. Weet jij wie de beste Nederlandse renner was in de Tour van 2011? Speel dan nu de Tour de Zavira. En maak kans op een exclusieve wieltrip in Frankrijk met je fietsvrienden en de Opel Zavira Tour. Ga naar facebook.com/slash Opel Nederland en win. Ik was single en zocht een vrouw die net als ik een goede baan en opleiding heeft. Dat lukte via Mens en Relatie. Mannen die de lat hoog leggen, gaan naar MensenRelatie.nl Het is weer easy sale bij WKAN.nl Met hoogoplopende kortingen tot wel 70% op heel veel dames, heren en kindermode. Dus kom van die bank af. Of nee, bestel gewoon vanaf je bank. Profiteer ervan. Eerst WKAN.nl Weer een relatie? Mens en relatie.nl. Alle fietsende toerliefhebbers opgelet. Het Fiets is nu te koop. Met de Grand Depart Special en een gratis leesboekje. Ruim 200 pagina's fietsplezier. Nu in de winkel of bestel hem op fiets.nl/slash bestel. Fiets, het Race Mountainbike Magazine. Met Tom van der Kamp. Hey Tom, met Paulien. De presentatie ging super. We hebben de order binnen. Mooi. Ik ga meteen Chris bellen. En Pien. En Ed.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 Het nieuwe bedrijfsflexibel abonnement van KPN. Nu één jaar lang van 35 voor 20 euro per maand. XBTW. Bijvoorbeeld met een Samsung Galaxy S3 voor 49 euro. X BTW. Kijk op kpn.com slash zakelijk ook voor de voorwaarden. Dit is Radio 1.